De canon. 50 essentiële teksten uit de Nederlandstalige literatuur. De Leeuw van Vlaanderen van Hendrik Conscience. Hij leerde zijn volk lezen. Met deze woorden eerde Vlaanderen ooit Hendrik Conscience. Tegenwoordig is de publieke opinie minder aardig voor de auteur van de Leeuw van Vlaanderen. Het hele uiveren van Conscience wordt vaak zelfs onleesbaar genoemd. Maar is dat wel zo? Vier jaar geleden publiceerden letterkundigen Chris Humbeek en Kevin Absilis een studie waarin ze de slechte reputatie van Conscience probeerden te counteren. Chris Humbeek vertelt waarom Conscience en zijn leven van Vlaanderen toch een plaats verdienen in de literaire kanon. Er was een tijd dat Hendrik Conscience in een geur van heiligheid stond. Namen van straten en pleinen, standbeelden en zelfs sigarenbandjes herinnerden het volk aan de man die dat volk leerde lezen en aan zijn onvergetelijke boeken. Toch zijn die boeken vandaag vergeten of worden ze, niet zelden ongelezen, terzijde gelegd en verguisd? Want vandaag, vandaag staat de ooit heilige conscience in een kwalijke geur. Hendrik Conscience kon niet schrijven, zo wordt plompweg beweerd. Hij grossierde in pathos en sentiment. Hij was een fanatieke nationalist en een reactionaire katholiek, of erger nog, een halve fascist. Het is natuurlijk hartverwarmend dat een schrijver meer dan 200 jaar na zijn dood zoveel politiek correcte pathos en sentiment, zoveel fanatisme oproept. Maar het is ook wel goed om de zaken eens wat nuchterder te bekijken en een paar feiten onder ogen te zien. Om te beginnen schreef Hendrik Conscience voor een nog grotendeels ongeletterd volk. Daarom zijn zijn verhalen doorgaans eenvoudig. Vaak jaagt de schrijver inderdaad op effect en affect. En zeker, aan zijn liefde voor Vlaanderen kan geen lezer twijfelen. Maar aan conscience's liefde voor België evenmin. Ook dat is een feit. In de 19e eeuw is het heel slecht gesteld met Vlaanderen. Er is amper industrie en de landbouw wordt getroffen door de ene ramp na de andere. Vele Vlamingen lijden honger. Economisch, politiek of cultureel hebben ze helemaal niets in de pad te brokkelen. Alle administratie gebeurt in het Frans, de rechtbanken zijn Frans, de bourgeoisie spreekt Frans. Ondertussen kan meer dan de helft van de Vlamingen niet eens lezen of schrijven. Ze hebben ook wel andere dingen aan hun hoofd. Overleven bijvoorbeeld. Conscience's liefde voor België geldt vooral de Belgische grondwetten. Uitgesproken liberale grondwet, die voor de schrijver bijna heilige schrift was. In de eerste plaats omdat ze volgens hem etnisch verschillende groepen de nodige vrijheden bood om vreedzaam met elkaar samen te leven. In theorie bood de Belgische grondwet zulke groepen bovendien de kans om zich in alle opzichten te ontwikkelen zonder meteen afstand te hoeven doen van de eigen taal, zeden en gewoonten. Voor Hendrik Conscience was dat de essentie van de moderne democratie en een aanzienlijk deel van zijn oeuvre stelt discrepantie op dit punt tussen theorie en praktijk ter discussie. Conscience focust daarbij stevast op de praktische achterstelling van het Vlaamse volk die, zo wordt in zijn werk steeds herhaald, tegen de grondwet ingaat. Maar nergens staat bij Conscience te lezen dat het Vlaamse volk daar maar om, maar eens op zijn beurt de rest van België moet gaan domineren, laat staan koloniseren. Ze stonden daar in Kortrijk te wachten in de wei De stoere Vlaamse kerels, heel proper zij aan zij De knapsak vol met lekkers, wat worsten en wat brood En zelfs wat druiven suiker, voor in geval van nood En plots weer klinkt de schree De schrijver blijkt, ondanks zijn soms wat overspannen liefde voor Vlaanderen, meestal wel in staat te zijn om de walen in hun waarde te laten. Een uitzonderlijke keer waagde hij zich zelfs aan kritiek op de Vlaamse beweging die hij met de Lee van Vlaanderen op de kaart hielp zetten. Dat is bijvoorbeeld het geval in de meest geschreven roman De Kerels van Vlaanderen uit 1871. Daarin gaan primitieve impulsen de politiek van het kerelsvolk uit de titel bepalen, waardoor dat oer-Vlaamse volk en het hele land in de ellende worden gestort. Revanchisme, de strijd om culturele suprematie, etnisch geweld. het is de man die zijn volk leerde lezen een ware gruwel. Natuurlijk maakt dat van conscience nog geen linkse auteur, naar hedendaagse normen was hij eerder een oudbollige conservatief, maar als zodanig was hij wel een overtuigde en enthousiaste democraat, wiens lessen in democratie vandaag bovendien onverwacht actueel blijken. Immers, als Vlamingen en Walen het grondwettelijke recht hebben om zich in België maximaal te ontwikkelen, zonder te breken met eigen zeden en gewoonten dan hebben burgers met een andere etnische achtergrond dat toch ook, zolang ze maar zoals elke burger geacht wordt te doen, de wetten van het land respecteren. Kortom, groepen in de Belgische samenleving die zich vandaag op etnische gronden structureel verwaarloosd, gekleineerd en achtergesteld voelen, kunnen in hun ontvoogdingsstreven inspiratie putten uit de lectuur van conscience. ontvolgde Vlamingen die het moeilijk hebben met het ontvoordingstreven van andere groepen, die worden er door conscience aan herinnerd hoe ook zij anderhalve eeuw geleden onder de duim gehouden werden en voor hun grondwettelijke vrijheden moesten opkomen. Het melodrama, de sporadische kitsch en enige romantische opgewondenheid zullen we met z'n allen voor lief moeten nemen, maar we krijgen er wel wat voor in de plaats. Want behalve een fanatieke democraat, is conscience ook een verteller van de eerste rang die een heerlijk divers oeuvre nagelaten heeft. Misschien moet zijn volk conscience maar eens opnieuw leren lezen.